Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De drugsoorlog in het noorden van Mexico heeft opnieuw 47 levens geëist. Bij urenlange vuurgevechten tussen twee drugskartels en veiligheidsdroepen kwam onder andere drugsbaron Ezequiel Cardenas om het leven. Hij was een van de leiders van het beruchte golfkartel. Ook een journalist van een Mexicaanse krant werd gedood. De drugsoorlog houdt het noorden van Mexico al jaren in zijn greep. Verschillende bendes vechten om de belangrijkste smokkelroutes naar de VS. President Calderon wil de drugsbendes uitroeien. Bij die strijd zijn de afgelopen jaren tienduizenden doden gevallen, onder wie veel burgers. In IJmuiden zijn de lichamen van een jong stel gevonden. Aan het eind van de middag vond de politie in een woning het lichaam van een vrouw van 19. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen. S'avonds werd in een andere wijk van IJmuiden bij een flatgebouw het lichaam van haar 21-jarige vriend gevonden. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. In Californië is een voormalige agent veroordeeld tot twee jaar cel... voor het neerschieten van een ongewapende zwarte man. De blanke agent schoot de man op Nieuwjaarsdag 2009 in Oakland in de rug. De schietpartij leidde tot rassenrellen nadat videobeelden via internet waren opgedoken. Tijdens de zitting verklaarde de politieman per ongeluk zijn pistool te hebben gepakt... en wilde eigenlijk zijn stroomstootwapen gebruiken. Een jury achtte hem in juli schuldig aan onopzettelijke doodslag. Bijna duizend mensen gingen daarna de straat op omdat ze dat te mild vonden. Een Amerikaanse rechter heeft de agent nu veroordeeld tot twee jaar. In de eredivisie heeft Willem II met 4-1 verloren van VVV. De Tilburgers speelden driekwart van de wedstrijd met tien man na een rode kaart. De wedstrijd lag ruim tien minuten stil vanwege kwetsende spreekkoren. Het weer, vannacht veel regen, minimaal rond 10 graden. In de ochtend trekt de regen weg en klaart het vanuit het noorden op. Maar later volgen opnieuw enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Zondag droog en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met. met nu de nacht. Yeah. Mm.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 www.zfmzandvoort.nl exception that would be like The Herb. Street. I the